5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Zoon Gaddafi gepakt in Libië. Roosentaal spreekt wilders tegen over Turkije. En Bundesliga-duel afgelast naar zelfmoordpoging scheidsrechter. Het weer vanavond, vannacht en morgenochtend in het hele land. Kans op mist. Morgenmiddag in het zuiden kans op wat zon. Middagtemperatuur 4 tot 9 graden. Safe, al-Islam Gaddafi is opgepakt in het zuiden van Libië. De 39-jarige zoon van de verdreven en gedode dictator zou met twee helpers onderweg zijn geweest naar Niger. De Libische minister van informatie bevestigde de gevangenneming. What we can confirm now that Saif al-Gaddafi has been arrested. It was an area outside of Obari, uh, on the south and uh, he has been uh, taken by a helicopter by uh, the Zinten revolution. En we dat de helikopter heel snel zal landen Volgens diverse media is hij daar inmiddels aangekomen in die stad. Correspondent zal van horen hoe belangrijk is de arrestatie van Sefal Islam Gaddafi. Heel belangrijk om twee redenen. De eerste is dat het de laatste is van de inner circle van uh, het oude regime van Mohammed Gaddafi. Uh, zijn zoon, zijn gedoodverfde opvolger ook, die dus nu gevangen is genomen. Levend, zo uh, lijkt het. En dat betekent dus ook dat hij gerecht kan, berecht kan worden. De tweede reden waarom het zo belangrijk is, is omdat hij uh, vooral in het buitenland heel bekend was. En dus echt een, een, een symbolische figuur was ook. Uh, hij was opgeleid in, in Londen, zag er goed uit, kon goed praten en was dus uh, uh, voor ons westelingen het menselijke gezicht van het regime van Gaddafi. Ook trouwens intern uh, probeerde hij af en toe het menselijke gezicht te zijn. En ik denk dus ook dat hij niet zo gehaat was als zijn vader, maar toch. het is wel de zoon van zijn vader die zou moeten opvolgen. Vreugde dus in de straten in uh, Libië op dit moment. Uh, nog geen beelden van uh, Seif Gaddafi na zijn arrestatie, wel een foto. Uh, wat zie je op die foto? Die foto zie je hem liggen op, uh, ik denk dat het een, een, een laag... Is met, hij houdt zijn hand omhoog en daar uh, zit verband om meerdere vingers. Het lijkt wel ook alsof die vingers korter zijn, de gewond geraakt is aan zijn hand. Het lijkt erop dat dat niet vandaag is gebeurd. Hij zou tegenover Reuters hebben gezegd dat het gebeurd is bij een eerder luchtbom. We wisten al dat er zijn dat zijn gevangenneming vandaag zonder geweld is verlopen. Dus het lijken oude wonden te zijn. Dat is tegelijkertijd dus ook het probleem. We weten dus niet hoe recent die enige foto is die we op dit moment van hem te zien krijgen. Okampo de hof... De hoofdaanklager van het internationaal strafhof heeft aangekondigd dat hij naar Libië gaat volgende week... om te praten over de uitlevering van Saif Gaddafi. Uh, laat maar even horen. Ik ga naar Libië om the issue how we manage this issue The De nieuws is save Saif de justice. Where waar en hoe dat het discussiën. Ja, er moet dus gerechtigheid plaatsvinden, zegt Ocampo. Zijn er al reacties vanuit Libië op het standpunt van Ocampo? begin je toch wel de druk te zien om het uh, zelf te regelen. En dat is natuurlijk al eerder gebeurd. Neem bijvoorbeeld Saddam Hussein, die in Irak door de Irakezen berecht is... vervolgens uh, uitgesproken en hij is vervolgens ter dood gebracht. Uh, de Libiërs zeggen ook bij monden van uh, het ministerie van Justitie vandaag... Wij kunnen dat heel goed zelf. We kunnen dat uh, naar internationale maandstafel doen. Dat zullen we ook doen en we zullen waarnemers daarbij accepteren. De internationale gemeenschap, de halfzaagwagen dus, ja, die zullen toch heel veel druk uitoefenen op de Libiërs om hem uit te leven aan het internationaal straf of in Den Haag een discussie die de komende dagen op het scherpst van de snede gevoerd gaat worden. Sander van Hoorn. Minister die ziet geen enkele reden om een streep te halen... door het staatsbezoek van de Turkse president Gül volgend jaar aan Nederland. Gül komt hier vieren dat Nederland en Turkije... al 400 jaar met elkaar betrekkingen onderhouden. PVV-leider Wilders schreef vandaag in de Volkskrant dat er niets te vieren valt... omdat er in Turkije een islamitisch regime aan de macht is... dat geen waarachtige vriend is van het Westen. Minister Roosentaal is het daar niet mee eens. Hij zegt dat Turkije een belangrijke partner is van Nederland... in politiek, economisch en maatschappelijk opzicht. In Duitsland is het Bundesliga-duel tussen Köln en Mainz kort voor aanvang afgelast. Dat gebeurde omdat de scheidsrechter, die de wedstrijd zou leiden... vannacht een zelfmoordpoging heeft gedaan. En werd gevonden in het hotel in Keulen waarin hij de nacht voor de wedstrijd verbleef. In de Duitse voetbalwereld is geschokt gereageerd op het incident. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Nederlandse Marokkanen hebben vanmiddag gedemonstreerd... voor de Marokkaanse ambassade in Den Haag. Ze roepen op tot een boycott van de parlementsverkiezingen aanstaande vrijdag. De verkiezingen volgen op het referendum afgelopen zomer waarin de nieuwe grondwet werd aangenomen. De koning kwam met die nieuwe grondwet als antwoord op de grote demonstraties in Marokko. Maar de oppositie in Nederland zegt dat de nieuwe grondwet en deze verkiezingen niks gaan veranderen. Vertaling... Vertaling, dat is strijd, strijd tegen dit dictatorische regime. De opstand in Marokko begon met grote demonstraties op 20 februari. Abjafar is van de 20-Februari-beweging in Nederland. Volgens hem is de uitslag van het referendum destijds vervalst. En daarom is hij ervan overtuigd dat ook de verkiezingen vrijdag niet eerlijk zullen verlopen. Het is daarom dat ik dat zeg en het is ook uh, met de wetenschap dat de Marokkaanse overheid geen daadwerkelijke verandering wil. De koning heeft überhaupt geen macht ingeleverd. Er zijn wat artikelen gewijzigd, maar er is hoegenaamd niets veranderd. Als het Marokkaanse volk niet eens is met de elite die nu aan de macht is, dan kan ze die elite terug naar huis sturen vrijdag bij die verkiezingen. Als dat had gekund bij de verkiezingen, dan was er sprake geweest van eerlijke verkiezingen en dan had ik ook gezegd ga stemmen. Maar dat is niet het geval. Kom ik weer Waarom wij arm, zo arm zijn gebleven? Omdat zij onze gelden hebben gestolen. Wie zijn zij? Dat zijn de Marokkaanse regime. Waarom we hier staan is omdat Marokko zich veel meer gelegen laat... aan wat er in het buitenland gebeurt dan wat er in, de, in het binnenland gebeurt. Dat kunnen ze namelijk onderdrukken en dat kunnen ze naar het westen toe verbloemen. Nu zijn er hoeveel Marokkaanse Nederlanders? 300.000 geloof ik? Ik meen dat het er ruim 350.000 ja. zijn, ja. En hier staan ongeveer 30 mensen. Wat zegt dat? Wordt het helemaal niet gesteund door het merendeel van de Marokkanen in Nederland? Interesseert ze dat niet? Nee, als ik ga kijken naar uh, de bewegingen op Facebook en binnen 20 februari in Nederland zelf, dan zie je dat Marokkanen dat wel steunen. Maar er is nog steeds een schroom om tegen het regime uh, te lopen te gaan. Dit is een, een hele oude folklorische lied en hij heeft de, de tekst veranderd. Alsjeblieft laat het regime ophouden van de, de onderdrukking en de, de, de schijnheilige verkiezingen. Oh de vanmiddag reportage van Matthijs van der Wiel. De verdere daling van de waterstand in de grote rivieren veroorzaakt problemen in onder meer Nijmegen. Vrachtschepen die daar deze week aanmeerden in de Waalhaven liggen nu op het droge. Rijkswaterstaat verwacht een nog verdere daling. Ook door de IJssel stroomt uitzonderlijk weinig water. Daar heeft zelfs Sinterklaas last van. Hij moest vanmiddag in dieren met de vierpont komen, want zijn stoomboot ligt diep in het water. Nog meer nieuws over Sinterklaas. Een tragisch ongeluk in Groningen, niet met de Sint... maar tijdens een intocht overleed een paard... nadat iemand uit het publiek een brandende sigaret naar het paard gooide. Anthony Hogeveen van de politie Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dat paard precies uh, overleden? Het paard liep met uh, een ander paard uh, in een kar... dat uh, daarachter uh, door de binnenstad van Groningen... op het zuiden liep. Uh, op het moment uh, dat het span voorbij komt, uh, lijkt het erop dat er iemand vanuit het publiek een brandende sigaret in de richting van het paard heeft uh, gegooid. Het eerste paard is daar uh, zo van geschrokken dat het onderuit is gegaan. Het paard dat daarnaast liep is over het eerste paard heen gevallen. En dat heeft uh, een dusdanige klap veroorzaakt dat het eerste paard is overleden. Ja, tragisch genoeg, maar voor de duidelijkheid, het was niet het paard waar Sinterklaas op reed. Nee, nee, nee, dat niet. Uh, maar goed, het was wel in dezelfde stoet. Het was redelijk vooraan in de stoet. De ogen van de kinderen, van de mensen, waren ook vooral natuurlijk gericht op Sinterklaas zelf. Dus het lijkt erop dat, eh, ondanks dat er veel mensen waren, dat gelukkig niet iedereen heeft zien gebeuren. Mijn collega's hebben ook direct eh, geanticipeerd door zo snel mogelijk om het paard heen te gaan staan. Zodat er een soort van menselijk schild omheen stond. Dus toen is het ook gewoon doorgegaan. Maar goed, u kunt zich wel voorstellen dat de verontwaardiging groot was. Ja, en weet u wel wie die peuk gooide? Nee, dat weten we niet. We weten dus ook niet of het moedwillig of niet moedwillig is gebeurd. We hebben wel gehoord van mensen in het publiek uh, dat uh, iemand uh, rennend vandoor is gegaan op het moment dat het paard onderuit ging. Ja, als uh, deze persoon uh, een geweten heeft, dan zou het heel fijn zijn dat hij zich meldt op het politiebureau. Zodat we in ieder geval kunnen horen hoe het nou precies heeft kunnen gebeuren. Antje Hogeveen van de politie in Groningen, dank u wel voor deze toelichting. En er is uh, verkeersinformatie. Wij als Zwaan. Het staat flink vast op de randweg van Eindhoven, de A2, richting Maastricht. staat voor de hoogte 5 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd met zeker vijf personenwagens. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Verkeer naar het zuiden kan het beste gebruik maken van de parallelbaan, de randweg N2. Verder is er een vertraging bij de spoorwegen. Tussen Hilversum en Utrecht-Overvecht rijden geen treinen door een ongeluk. Er rijden wel bussen, de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. De hoofdpunten van deze uitzending, Saif Gaddafi, gepakt in Libië.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 NOS uh, langs de lijn. Het uh, sportforum. De afgelopen 15 minuten is hier driftig uh, door uh, gediscussieerd in de studio en de e-mails lopen maar binnen. Kan ik Kan er nu al zeggen dat we ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Uh, sportforum met NOS.nl we maken. Een selectie: Arno Vermeulen, Simon Zwartkruis en Tom Boot, nog altijd hier in de studio. Ik heb hier een mail van Georges Chambonnet, Loosdrecht uh, Loostrecht volgens mij. Volgens mij heeft de bende van vier deze actie met het benoemen van Van Gaal en Blind alleen maar bedacht om een eigen plusje bij Ajax te verdedigen. Oftewel, ze voelden erbij hangen, waren bang dat het de verkeerde kant op zou gaan en hebben toen Van Gaal aangesteld om te zorgen dat ze op het plusje kunnen blijven zitten. Simon Zwartkruis. Nou, of ze het uit eigen belang hebben gedaan, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze, het, uh, dat ze allemaal om het hart roepen... zowel dat Kruifkamp als dat uh, Terhavenkamp. Dus dat ze het allemaal voor de club Ajax doen. Nou ja, dat, dat, van die uitspraak ook echt misselijk. Ja. Terhaven zegt vandaag ook in, uh, in de Volksstand dat het om wederzijds respect gaat. Nou ja, dat woord dat, uh, moet hij ook maar even niet in de mond nemen wat mij betreft. En, uh, ze, maar ze, ze wilden in ieder geval van dat gedoe met af. dat is duidelijk. En dat verbaast me zo ontzettend, ook in de interviews die ze daarna gegeven hebben... van Paul Reumer bij Paul en Witteman tot de kranteninterviews van vandaag. Uh, ja, dat, dat ze doen alsof het allemaal op een hele normale, nette manier gegaan is. En uh, ze spreken elkaar ook nog tegen. Reumer zegt, we hebben uh, Cruijff te bewust buiten gelaten. Haven probeert het dan een dag later weer recht uh, te lullen. Ik, uh, in, in, in die zin vind ik... Uh, en ik denk dat dat ook de hamvraag wordt morgen in die uh, bijeenkomst... met de ledenraad en de raad van commissaris... Dat wordt echt een vertrouwensvraag. Wil jij dat jouw club geleid wordt door mensen die, die op deze manier te werk gaan? Is dat de essentie Arno? Nou, volgens mij, die, die, die lijn kan je pakken. Maar volgens mij, als ik daar zou zitten... en ik zou supporter zijn van Ajax of lid van de ledenraad, zou ik denken, hoe uh, gaat mijn club uh, de komende tijd overleven? En welke kant moet ik uit? En dan zou ik altijd kiezen voor de meest uh, zekere lijn. Ajax heeft een periode achter de rug. Daar is niemand trots op. Binnen die hele club niet, in alle geledingen. Het is één grote puinhoop heel lang geweest. Maar je moet een keer weer zorgen dat je uh, vaste grond onder je voeten krijgt. En dat die club weer zich gaat concentreren op zaken die wel belangrijk zijn. Vooral goed voetballen. Nou, als je kijkt, uh, je hebt in ieder geval de optie met van gaal op niet al te lange termijn als uh, grote baas uh, bij Ajax. Dat lijkt me voor die club ontzettend belangrijk. Dat nou, maar is een... dat vinden ook de tegenstanders. Het gaat puur om, uh, wil, wil, wil jij dat de club geleid wordt... door mensen die, ja, die, die dit doen, die, die dus liegen en bedriegen... om uiteindelijk een bepaald doel te bereiken. Of dat nou een goed doel is of niet. Het gaat natuurlijk om, om de, de tactieken die ze hebben toegepast. Ja, maar, uh, en, daarbij hebben ze, en dat gaat meespelen en morgen, dat weet ik zeker. Uh, de ledenraad ook gepiepeld. En uh, daar heb ik er, ik was er woensdagavond... Uh, die liep op een tong te bijten. Ook mensen als Rob Bain, junior, die, die er allemaal toch redelijk uh, ja, doorheen zijn gefietst tot nu toe. Om um, nog maar, ja, Jacques Zwart hebben we allemaal kunnen zien. Die zit dan niet in de ledenraad, maar is daar ook morgen. Het, de, daar kwam gisteren op de toekomst nog steeds een ze die, bij uit zijn oren. Maar hebben ze die gepiepeld? gepiepeld. Nou, omdat ook zij hebben die uh, verzoeningscommissie uh, aan de slag uh, gezet. Uh, die waren tot uh, woensdag, hoopte die nog, dat Marco van Basten over de streep te trekken viel. Nou, dat kon je zien aan Paul Reumer bij uh, Paul Witteman. Het duurde werkelijk vijf minuten voordat hij antwoord graf, gaf op een hele cruciale vraag. Wanneer hebben jullie Edgar Davids benaderd? Mm. En hij lulde maar, en hij lulde maar. En op een gegeven moment zei Paul Witteman, heel terecht, geef nou eens antwoord op die vraag, man. Nou, en toen kwam eruit twee weken geleden. Hm. Nou Wat ja, en... gaal bedoel je? Ja, ja, dat eerste contact met ja, Van Via David, vier, vier, David. Ja, ja, nou, daaruit blijkt. Dus alleen al het feit dat hij daar zo heel omslachtig mee omgaat. Hij weet dat dat niet goed zit. Dus dat probeerde hij de, te ontwijken. Nou, uh, en, en is nog zeker 10, 11, 12 dagen daarna is die verzoeningscommissie bezig geweest met Van Basten. Namens die ledenraad. Dus die, die zijn gewoon compleet uh, lang aan de kant. Ja, en die dus... mensen gaan morgen beslissen op de Raad van Commissaris. Als Simon de die hele zaak met zitten. Van Basten is wel behoorlijk ingewikkeld. Want ik heb hem zelf. Ook in die periode wel een keer gesproken. En toen zei hij echt, uh, het is voor mij over en uit. Uh, ik laat me niet nog een keer lijmen, het is nu klaar. Ja, hij was ontzettend boos op Kruif. Uh, op, uh, ja. En ik zet er een, een punt achter. Je uh, denkt niet dat ik gek ben, dat ik weer binnenkort in beeld ben. Op dat moment was uh, Van Basten uit de race. Nu lijkt het ineens weer alsof hij daarna uh, toch weer op de achtergrond uh, meegespeeld heeft. Ik kan me wel voorstellen dat in die fase, toen Van Basten liet weten dat hij er klaar mee was... Uh, dat toen het enige alternatief dus van gaal benaderd is, toch? Jawel, maar de, de, de optie van Basten was nog niet, dat was nog niet klaar wat Molenaar-consorten betreft. Dus dat, uh, en als je daar opeens wordt overvallen door dat van Basten betreft, op dat moment wel. Die zei, uh, ik, ben, ik, ik, ik stap er echt niet dat mee Dat heeft nu. hij op tv toen gezegd. Ja, en maar en eigenlijk... later uh, is die deur toch weer op een kier ja. gegaan. Ja, maar Kea dus uh... Molen heeft gisteren gezegd dat het wel, de deur, de, de, nog op een kier stond. Maar ik, ik zou je een vraag willen stellen. Van Basten, dat is dus mislukt. En dat heeft Kruijf gefrustreerd, volgens de brief... Uh, nu zit ik maar. Heb je het over uh, gaat Ajax dan failliet? Maar goed. Nu, is me, uh, nu denk ik eigenlijk. Hoe is het nu gebeurd met Van Gaal? Men heeft gestemd, wat normaal is. En 4-0. Want uh, Kruijff was die, Had men bij Van Bast ook niet gewoon kunnen stemmen? En dan had het 4-1 ja, geworden. Ja, Tom, dat klopt wel. Maar het is anders Het is geen aanval, nee, het is een vraag. Nee, hoor. het is een hele goede vraag. Alleen daarom leg ik het even uit. Zo is het namelijk niet gegaan. Uh, natuurlijk had dat gekund, alleen er, is een, uh, er zijn een aantal gesprekken geweest uh, tussen Kruijf en Van Basten. Die koers heeft men uh, gekozen. Uh, want dat was de afspraak, want dat was taak, dat wil, dat Kruijf zijn taak de raad van commissaris. Precies. En in, in, in slotfase, terwijl men aan het afronden was bij die gesprekken, is de eis gekomen van, van Kruijf dat hij die commissie rondom Van Basten wilde vormen. Toen is Van Basten het zo zat geweest. Er is helemaal geen stemming geweest. Natuurlijk had het gekund. In principe had de RVC Van Basten kunnen doordrukken. Maar Van Basten heeft toen zelf gezegd... ik ga niet in zee als het zo loopt en als krijgt dus in zijn ogen bij was... geen vertrouwen in hem heeft. Dus hij is er zelf uitgestapt. En hij was heel dat teleurgesteld over dat inderdaad het laatste gesprek... dat daar details van uh, weer onmiddellijk in de Telegraaf uh, stonden. Ik bedoel, dat, dat is iets waar Van Basten ook, uh, ook helemaal klaar mee is. Met de, met de hele werkwijze daar. En dat merkte je ook wel aan de, aan de toon die de Telegraaf aansloeg. Uh, omtrent hij die, die benoeming van Van Basten. Ja, en uh, ja. daar, daar zat ook heel veel, heel veel spanning op die lijn. Ja, maar goed, dat lijkt mij heel snel... Te, uh, dat Ten Haven dat heel snel kan herstellen door te zeggen... Nu gaan wij even nog samen praten. Ze tegen hebben die? trouwens daarna ook samen gepraat, volgens mij. En wij zorgen dat jij het wordt, dood gewoon. Want wij stemmen. He, dus. Ja, maar je, ik, ik denk dat je dan onderschat... Uh, of het dan prettig is om uh, directeur beaardigd te worden... als je krijgt dan op dat moment tegen je hebt. Ik denk dat Van Basten helemaal niet wilde. Dat hij zoiets had van, als het zo niet gaat, uh, dan maar niet. En dan wacht ik wel op een andere kans bij een andere club. Ja, nou, maar, wat, wat gaat Van Gaal dat doen als ja, je daar niet moet ja, gaan zitten... Zit als je wel. weet dat Van Gaal tegen je is? Ja. Met? Um, nee, ja, maar Van Gael en kruis kruis is zijn, toch is een toch? andere verhouding. Um, ja. nog, even, nog even een vraag, een terechte vraag. Uh, Ad Diepstraten heeft ons gemaild op sportforum met nws.nl. Die zegt, mag Louis van Gaal uh, eigenlijk dan wel... als hij weet dat er nog zo'n procedure loopt... Hè, van uh, die, die raad van commissarissen, valt hij uiteen of valt die niet uiteen... is het dan eigenlijk wel ziek van hem om uh, ja te zeggen... tegen uh, een vraag van vier raad van commissarissen... terwijl hij weet dat daar nummer vijf niet bij is? Simon? Uh, nee, dat vind ik niet. Nee, maar goed, hij heeft zich heel duidelijk vanaf begin af aan... toen ze zijn gaan praten met het verhaal... is dit de afspraak die ze gemaakt hebben onderling. We houden het onder ons en... Uh... Uh, en dat it. En wat anderen ervan vinden, dat boeit ons niet. Uh, dit is wat we gaan doen. En, uh, nou ja, en hoe Cruijff reageert, dat zien we dan wel. Ik bedoel, Terwijl iedereen weet wat de reactie van Cruijff gaat zijn. Dat, dat vind ik ook zoiets verbijsterends. Dat ze maar blijven doen alsof dat nog wel samen kan gaan. Een ton, valt uh, Louis van Gaal hierin? Misschien iets te verwijten. Nou, ja. moeten wachten? Ja, ik, ik weet het niet. Ik zal kom weer op uh, Ten haven. Kijk, als ja, maar je je wil ik wil even weten wat je van Van Gaal vindt. Uh, nee, of, of... ik vind dat Ten Have de boel gegijzeld ge ge heeft. eigenlijk Als het ware. Want die had nooit deze beslissingen mogen nemen, want je hebt best... wat gebeurt dan als er uh, morgen de ledenraad zegt... jongens, vertrek maar, ik wil ja, niet Ja, nee, de... maar dat is een andere discussie. Uh, Ten Haven vraagt aan uh, Van Gaal, wil je het doen of wil je het niet doen? En Van Gaal weet dat die raad van commissaris misschien uit elkaar kan vallen. Ja, dan is dus de vraag, die... moet Van Gaal dan zeggen... nee, ik wacht even, want nee, jullie zitten nog in... in dat de. dat ligt aan de haard die tussen Kruijf en Van Gaal is. En die haard is zo groot... Als, als ik iemand echt haat, zou ik gewoon ja zeggen. Een argument wat je vaak hoort terugkomen vanuit die raad van commissaris... waarom ze dat buiten Kruijven om hebben gedaan... en buiten de Verzoeningscommissie om hebben gedaan... is, ja, want anders staat alles de volgende dag weer in de Telegraaf. en Dat is ook de potverwijtenketel, want vanuit dat andere kamp... Uh, dat, is, dat is ook een soort afdruiprek natuurlijk, wat Lekker betreft. Dus dat, dat, dat, dat gebeurt echt aan beide kanten. En, uh, dus, dus dat kan je niet als argument aanvoeren, vind ik. Nou ja, het is nu wel geheim gebleven. En het had alles natuurlijk wel snel in de Telegraaf kunnen staan. En dat had consequenties kunnen kunnen hebben voor dat proces en had je ja, geen had had Van Ja, kunnen, kunnen. Ja, oké, die kans is wel reëel. Maar ja, goed, uh, het, het is nu eenmaal uh, gelopen zoals het uh, gelopen is. Uh, een vraag van Ruud uh, Rotgers, die zegt, uh, daar hebben we het heel even over gehad. Uh, hij zegt, ja, het, het verschil van voetbalinzicht tussen Van Gaal en Johan Cruijff, is die eigenlijk wel zo groot? Is het nu niet eigenlijk gewoon teruggedrongen tot handjesgedrag? dit hele verhaal? Simon? Ja. Nou, Het is niet zo, zo gek groot in die zin dat ze allebei attractief aanvallend voetbal uh, voorstaan. Uh, het is wel zo dat de manier van opleiden. en dat is natuurlijk uh, dat, dat is het vertrekpunt geweest van Johan Cruijff. de omvorming van de jeugdopleiding. En ja, daar heeft Cruijff wel een hele andere ideeën over dan, uh, dan van Gaal. Met name, want ik, ja, ik ben vaak op die toekomst. en zie ook dat daar inderdaad. op een hele andere manier getraind en gewerkt wordt nu met die uh, Ja, Dat is een aanpak die is bij Aix nog nooit uh, vertoond eigenlijk. En, dat, uh, oh. en zeker niet in die periode. Dat, dat Van Gaal daar uh, de, de baas was. Ja, voor ik Arno laat reageren... even gaan we luisteren naar Danny Blind... want die zegt daar iets over van als het nu zo gaat... hij wordt technisch directeur en Louis Van Gaal wordt de directeur... wat gaat er dan en gaat er dan iets veranderen... op, die, uh, op de toekomst bij de jeugdopleiding? Ja, ik denk niet veel. Uh, ik ben zelf ook vijf jaar werkzaam geweest in de opleiding zelf... als hoofdopleiding onder andere. En de insteek uh, van Ajax is altijd geweest... dat het gebaseerd moet zijn op de, op de ontwikkeling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 Dat zegt Danny Blind nu, die gaat gewoon niet veranderen. Nou, nou, dat, was al, dat was al, daar waren we al mee bezig, zegt hij. Maar dat was echt zo minimaal. Dat was Simon Taamater die een tijdje de aanvallers getraind heeft. En Wim Jonk die was al een tijdje bezig als, als techniektrainer. En that's it. En nu, nu werken ze gewoon echt heel anders. Niet meer met elf, ja, maar, blind, maar, blind, maar, blind, ja, maar Blind zegt nu dus, dat gaan we dus niet veranderen. Ook niet in het tijdperk van Gaal. Nee, ja, maar is het, het is het raar denk... dat je de architecten de tent uitjaagt... maar hun werkwijze gaat, gaat doortrekken. Dat zegt hij. Nou, uh, nee, hij zegt niet dat ze de tent worden uitgejaagd. Dat nee, maar dat is natuurlijk een logisch niet, gevolg van de, de hele aanstelling van Van Gaal. Arno? Nee, nou ja, wat, wat Blind zegt nu inderdaad is dat ze de, de dingen die goed bevallen uh, op de toekomst, dat ze daarmee doorgaan. En uh, uh, dat, dat kan trouwens, laten we ook niet vergeten, het lijkt nu net, en Simon is meer dan ik op de toekomst, maar het lijkt nu net alsof alle trainers die daar nu werken, uh, sinds Kruijfde, Skepteswaard en, en Jonker Bergkamp daar zijn aangesteld. Dat is niet waar. Er waren natuurlijk al veel trainers in dienstbikes... en hebben ook op allerlei andere methodes dus, uh, dus gewerkt. En zijn nu dus meer overgegaan in de filosofie uh, die Cruijff daar heeft uh, neergelegd. Nou, prima. Daar haal je de, uh, er zijn een paar mensen bijgekomen... zoals Ronald de Boer, Stam en Overmas. Nou, als die goed werk leveren, lijkt het mij vreemd... als iemand van plan is straks om die, om die mannen niet meer te gebruiken. Uh, dus wat Blind eigenlijk zegt, de goede punten die er die, die, die nu zijn... Die, daar gaan we mee door. Maar... Er is wel iets meer aan de hand op de toekomst. Uh, organisatorisch is het op dit moment wel heel, heel erg uh, onrustig daar. Uh, en daar willen ze wel wat aan doen. Ze willen wel weer zorgen dat de toekomst gewoon in dat opzicht uh, goed functioneert. En nou, daar ligt volgens mij wel een taak. Maar ik denk niet dat ze alle dingen die nu uh, goed lopen in, zomaar ineens eruit gooien. In die zin is, is Blind als technisch directeur natuurlijk uh, ook een goede keuze, vind ik. Dat vind ik een van de grootste fouten die, die dat Kruifkamp in het begin gemaakt heeft. Dat is Blind uh, op een zwarte lijst zetten. Want die, die doet dat gewoon hartstikke goed. Dat, he, dat bewijst hij al, ja. al heel lang. En die kent die jeugdopleiding natuurlijk door door. Dus die, uh, ja, dat kun je dan aan hem wel overlaten. Maar ik blijf het heel vreemd vinden dat je... Ja, dat je, dat je eerst, uh, nou, wat ik net zei, de architect uh, het leven zuur maakt. En dan uh, ja. hun, hun, hun strategie blijft volgen. We hebben een mail binnengekregen over Danny Blind van Roy Horig. Die is uh, wat uh, kritisch. Die noemt hem echt een luis in de pels. Wie? Uh, Danny Blind. Oh. Uh, eerst brieft hij een negatief rapport over Jol aan Van der Boog. Balend omdat Jol zijn baantje als technisch directeur of technisch manager heeft stopgezet. Vervolgens schuift hij weer tegen De Boer en Co. aan om zo zijn baantje als TD weer terug te krijgen. Nou, dat lukt hem dan bijna. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij probeert zijn eigen baantje een beetje uh, ja, in de hand houden. Is, is dat iets waar jullie wat gaan, mee kunnen? Of? Hij is niet tegen de boer aan gaan schuiven. De boer wilde hem uh, toen hij begon als trainer bij Ajax. voor hem gaan liggen. Ja, die wilde hem als assistent ja. hebben. En toen werd, werd de afspraak gemaakt dat in de winter stopt. dus al een maand later, zou Dennis Bergkamp assistent uh, bij het eerste elftal worden. En zou blind technisch manager worden, omdat de boer dat een hele goede steun vindt. Hij zei geloof ik, na een, ma na een maand al dat blind die functie vervulde, zei hij: ik, ik had geen haar meer op mijn hoofd gehad. En als het zo was geweest, waren ze grijs geweest zonder Danny Blind. Want die man die neemt mij zoveel uit. Uit handen en die, die is altijd voor hem blijven liggen, ook, ook richting Kruijff en zo. Daar, daar heeft de boer echt lak aan. Dan die, die bepaalt die kijkt, in die zin, gewoon naar kwaliteit en wie die nodig heeft. Oké, okay, dus we kunnen hier wel duidelijk stellen: daar zijn we het wel over eens dat Danny Blind daarin niets uh, valt uh, te Afgelopen nou, Jaren uh, is volgens mij juist uh, heel vaak gezegd dat Blind inderdaad heel goed functioneert uh, ja, bij Ajax, ja. dus zou stom zijn om daar geen gebruik van te dat maken. Dat is duidelijk. Nog een vraag: uh, Jan van Rillet Tilburg die zegt van Gaal wordt algemeen directeur en dient ten gevolge heeft hij zich helemaal niet te bemoeien met het technisch beleid. Nee, maar Want vroeg... daar is Danny Blind nu voor aangenomen, dus. Uh, waarom hebben we het steeds over het verschil in technisch beleid tussen Van Gaal en Kruijs? Er wordt veel gehaspeld. Van Gaal met, heeft er niks over te zeggen. Ja, er wordt veel gehaspeld met die titels. Ja. Of, dat is ook logisch, want het is echt ingewikkeld. Uh, van Gaal wordt officieel voorzitter van de, uh, van de directie. Uh, dat is de titel die hij krijgt. En hij krijgt weer de portefeuille uh, technische zaken. Uh, dus dus zal... hij wordt de baas van Danny Blind eigenlijk. Nou ja, hij is, hij is de baas, maar hij zal zich vooral natuurlijk uh, met technische zaken bemoeien. Dus er zullen altijd mensen in zijn omgeving zijn. Uh, die, uh, die uh, de rest voor in rekening nemen, uh, uh, financiën en commercie. Maar hij is natuurlijk uiteindelijk wel is de, dan een, de baas. Is dan technisch manager voor blind niet een veel betere term? Maar ik denk ook eerlijk gezegd, Ton, dat die titel ook gaat uh, veranderen. Op het moment dat Van Gaal er is, die is ja. er gewoon nog niet... Uh, dan zou het goed kunnen zijn dat Blind de titel krijgt... technisch manager, dat zal zijn werk niet veranderen... maar dan zal hij waarschijnlijk ook geen technisch directeur meer zijn. Dat is helemaal geen Blind rare... gaat inderdaad aan het technische beleid van Vagaal ja. uitvoeren. Want Vergaal ja. die gaat natuurlijk niet de hele dag... met zaakwaarnemers zitten bellen en, ja. en al dat soort gedoe. Dat ja. is wat Blind nu, nu wel doet en dat bevalt hem goed. En, en hij doet het goed. Dus dat Daar hebben ze een boom voor en misschien wel anderen in de toekomst. Ja. Maar uh, mag ik nou nog een ja, ja, vraag stellen? Uh, het is, ook organisatorisch is het geheel anders dan Kruip wil dat ja, uh, wou dat driemanschap... en gewoon een algemeen directeur met voetbal... Uh, technisch kennis. hart wilde hij met, ja. uh, met Jonk ja. en, uh, ja. en Bergkamp. Nu zit ik me af te vragen. Ze zijn aangesteld in Raad van Commissarissen. Is het zo dat Kruijf uh, een, vrij, zeg maar een vrijbrief heeft gekregen? Ja of nee? Want dat is eigenlijk de cruciale vraag. En gisteren... Uh, een kaart C... met betrekking tot ja, beleid, het bedoel, zo zo technisch beleid. Ja, dat is zo'n technisch beleid. Ja, maar Kea en dat zijn gisteren van wel. Ja. Het is wel ter sprake gekomen. Ik, ik, ik weet, want ik weet nog, dat is echt al twee maanden terug of zo. Toen wilde ik dat ook al weten. Van, is er hem nou beloofd dat hij inderdaad... dat zijn stem bindend zou zijn ja, in technische you. zaken? Ja, ja. ja, precies. Nou, ik uh, heb Steve ten een paar andere vragen ook gesteld... over andere onderwerpen. Deze vraag stond er ook tussen. Het was de enige vraag die hij niet wilde beantwoorden op dat moment. Omdat dat was heel gecompliceerd en... Uh, ja, ze wisten niet precies wie nou wat beloofd had. En je uh, ook weer de commissie die ertussen zat. En, en noem het allemaal maar op. Er zouden ze op terugkomen. En ik wacht nog steeds. Maar is het niet raar dat als je met z'n vijven aan de Raad van Commissaris begint. dat dat niet gewoon duidelijk als afspraak ja, op papier is gezet? Is ja, natuurlijk is heeft er wel wat over gezegd. Ik heb dat deze week nog volgens mij nu dan. in de Volkskrant in interview gelezen. Maar daar zegt hij dat toen hij aangezocht werd. om voorzitter te worden van de Raad van Commissarissen, juist aan hem gevraagd is om uh, uh, tegenspel te bieden, of hij wel in staat was om tegenspel te bieden, omdat kruif over het algemeen nogal overheersend zou kunnen zijn. Ja. Uh, en, en dus men zocht uh, mensen rondom kruif in die Raad van Commissarissen, uh, die, die, uh, die in, inderdaad in staat zouden zijn om de discussie aan te gaan. En dat staat wel redelijk in contrast met maar, dat je iemand carte blanche zou geven. Maar sowieso uh, de, uh, lijkt niemand zich aan de afspraken te houden, want uh, ik bedoel, kruif zou de technische beslissingen dan in ieder geval uh, in grote mate mogen nemen. Heeft ja, die wel goed, met uh, Jonk en met uh, Klot, Bergkamp. Klopt, zeker. Van, en met het vertrek van Oldriekerink. En, ja. Uh, ja, maar, maar de met, niet. De, de, de, ja. de, de ja. belangrijkste Wacht, beslissing die ze moesten nemen... was de nieuwe directeur. Nou, daarin is hij overruled. En Cruijff heeft andersom hetzelfde gedaan... door bijvoorbeeld... Uh, uh, van Basten kwam met Dennis Heijn... aan als zakelijk directeur. Daar uh, is Cruijff toen weer zich mee gaan bemoeien. Terwijl hij het natuurlijk niet over het zakelijk gedeelte van de club zou gaan. En zo, ja, ook daar weer de potverwijte ketel. Kortom, de afspraken zijn niet goed gemaakt. Dat is, nee, uh, als je dat van tevoren dat duidelijk op papier zet... dan, dan, dan, dan heb je dit ge gelazen, toch niet? Ja, ja um, maar... goed dan wil ik toch weer even naar Ten haven. Die is uh, professor doktermeester in het management. Ja, dan had die dat kunnen eisen. Die had het kunnen voorzien, volgens mij. En als uh, voorzitter van... Wat had hij van... kunnen eisen, Tom? Nou, dat het heel duidelijk de opdracht en bevoegdheden... De taken gewoon duidelijk uh, omschreven. de taken duidelijk omschreven zijn. Ja, maar en anders omschrijft hij zelf heel duidelijk. Dat is, we. dat is blijkbaar niet gebeurd, dus daar, wij, daar komen wij nu ook niet uit. Ik heb een mail gekregen van Paul Lambers, die zegt... ze moeten bij eigenlijk nu gewoon één weg kiezen en dan hup, vol erin. Getouwtrek heeft nu uh, uh, lang genoeg geduurd. Wordt het Kruif of wordt het Van Gaal? Als er één van de twee het wordt, dan moeten die gewoon maar hun... Uh, uh, hoe zeg je dat? Hun uh, verantwoordelijkheid nemen op zo'n moment. Maar en, zo zal het ook gaan, toch? Precies, dat, en dat, dat brengt ons en, en dat brengt ons bij de vergadering van morgenmiddag. Want... Hoe kan het aflopen? Laten we daar eens over het nadenken. Het is ontzettend spannend. Ik heb uh, bij meerdere mensen geïnformeerd... hoe dan die, die verhoudingen op dit moment liggen daar in die, in die ledenraad. Schets uh, eerst even de twee mogelijkheden... voor we over de verhoudingen gaan. Schets even de twee mogelijkheden. Eén is dus Raad van Commissarissen allemaal weg... en Kruif opnieuw aanstellen. Kan ik me dan voorstellen? Is een scenario. Ja. Of uh, Kruif weg en één nieuw raad, uh, lid van de Raad van Commissarissen aanstellen. Ja. En Van Gaal gaat gewoon door. Dat zijn echt de twee mogelijkheden. Ja, tussenweg is er niet. Dus dat is inderdaad... Is, dat, daar moeten ze tussen gaan kiezen en... Uh, ja, er er wordt dit weekend ontzettend veel gelobbyd nu om, ja, om nog ledenraadsleden. Uh, dat, dat, dat, dat is echt op hoog maar niveau. Ik ben ervan overtuigd, Simon, dat die stemming echt, echt gaat komen. Want, want het is goed of uh, zo dat die gekke ledenraad. Hè, iedereen vindt het zelf ook maar een vreemd orgaan binnen Ajax. zelf op sterven naar dood is, omdat er natuurlijk een bestuursraad gaat ja. komen. Ja, laten ja, nee, maar goed, maar goed, ja, we nou even deze... uitleggen. Die de, de ledenraad wordt half december vervangen. Door een bestuursraad. En een bestuur. En het bestuur. In, precies. Ja, en, en dus het kan ook nog zijn dat de ledenraad morgen zegt: ja, sorry, maar ja. hier gaan we niet over. We gaan het half december lekker aan de bestuursraad. Uh, dat, voorleggen. dat is ook nog een optie. Ja, dat ze achterover gaan zitten. Dat nou, zijn we, we, we, we pasen hem door. En, uh, en het bizarre is dat ook in die weer in die nieuwe bestuursraad, daar zitten. De, je, je komt steeds dezelfde namen tegen. Het, ook steeds dezelfde mensen die zitten in en de, die Henriks. De, e, uh, ja, van case case Oefelen, die de Kees is vervolgens. De Sturendonk is een nieuwe naam. Hè? Ja, in, in, in de, maar goed, de bestuursraad. Die, dat die ja. kern die ook in de, en die zit ook in de ledenraad. Die, die zaten in, in de Vredescommissie, de Onderzoekscommissie, de aanstellingscommissie. De, de, de aanstellingscommissie van de RVC. Die mensen die vergaderen zich een slag in de ronde. En, en ze duiken steeds weer op. Deze mensen zijn dus ook verantwoordelijk voor de RVC zoals die er nu zit. Die rollenbollend over straat gaat. de ja, beloning nu, gaat ze straks in de bestuursraad. Maar zien. ik wil nu even naar die twee mogelijkheden. Maar we gaan laten we die, die derde nog even ja, ja. uitsluiten. Uh, die, want op 15 december moet er toch een beslissing genomen worden dan. Uh, als de beslissing valt in de richting van uh, Kruijf. Het is 50-50 trouwens, hoorde ik zo'n beetje nu de, de verhoudingen. Het, het wordt echt... Uh, spannend. Ja, stel, stel stel het kwartje valt richting Krijf. Wat zijn dan de gevolgen, Arno? raad van commissarissen stapt op, natuurlijk. Kan niet oh, okay. anders. raad van commissarissen stapt op. Kan Van Gaal dan nog uh, uh, als directeur blijven? Nou ja, dat is aan de nieuwe raad van commissarissen. Er moet er een nieuwe raad van commissarissen komen. Moeten we eerst afwachten wie, wie daar dan in plaats nemen. En die moeten overwegen welke signatuur zij, ze hebben. Welke signatuur oh. ze hebben. Ik bedoel, voor de journalistiek, jongens, we kunnen nog een maand oh. vooruit. Of het voor de club handig is, is een vraagteken. Maar er komt oh. een nieuwe raad van commissarissen. En die gaat de direct directeuren, uh, uh, of ze laten ze zitten, of ze zetten ze af. En gaan weer nieuwe Want zoeken. dat hebben ze natuurlijk wel, wel slim gedaan, ten haven en Consorten. Ik bedoel, Sturkenboom, die, die gaat beginnen. En, uh, ik bedoel, ja, die, dat zijn, die, die krijg je er niet zomaar uit. Die mensen gaan aan de slag. Blind gaat als technisch directeur aan de slag. En uh, juist door die hele gecompliceerde uh, organisatie bij Ajax... zitten die daar dan gewoon heel lang. En moet je inderdaad wat Arno zeggen. Maar afwachten. Wat dan de nieuwe conversatie is? heel lang. Iedereen kun je ontslaan. Uh, dat is het probleem niet. Maar dat, nou, vraagt dat Hans van der Zee. Uh, ja, nee, uh, ja. Het, ja. Dat het, gaat niet zo. Ja, het, maar, je het, moet het het kunt, maar dat kost een paar cent. Je ja. moet dossiers ja, hebben. In een paar, paar een kan je, in een paar maanden bouw je geen dossier... op waarmee mensen de tent uitsturen. In het bedrijfsleven kan je ze nee, dan ook op een positie zetten... waarvan je weet dat ze niet happy zijn. Ja, en dan gaan ze vanzelf Ja, dus, nou Maar goed, dat is nou wat ik... Waarom hebben ze niet even gewacht met deze beslissing, deze zware beslissing... van Van Gaal, uh, enzovoort? Ja, maar we zitten nu in de situatie waar we nu in zitten. Nee, ja, dus die keuze maar, moet gemaakt worden. Ja, maar daar mag ik toch nog even op terugkomen. Waarom ze in die paar dagen... het gaat maar om een paar dagen... niet even gewacht hebben met die beslissing. Want als inderdaad kruiven in, dan gaan die drie eruit. Dat kan je... Uh, ja, maar toen Toen was het natuurlijk nog niet bekend wat er daarna zou gebeuren. Bovendien, Van Gaal uh, is weg, hè die is echt drie maanden in het buitenland. Ja, maar vakantieplannen vallen op je verhaal kunnen... de toekomst van de klukkeling nee, nee, maar ik draai, ik draai het niet om, want in mijn column had ik al... de vertrouwensrelatie is zo uh, geschaad. Neem nu geen beslissing, want je zadelt het volgende raad van commissaris daarmee op. En dat is heel normaal. Maar wat is dan maar... volgens jou uh, de beste beslissing, objectief gezien? Geen beslissing. De beste beslissing is gewoon... wat er morgen gaat gebeuren voor de ledenraad. Want die heeft ze ook aangesteld. En die zegt maar wat er gaat gebeuren. Ja, maar wat is, ook, maar de... wat is in jouw ogen de beste beslissing? Om uh, Louis van Gaal te blijven zodat Kruijf weg gaat? Of om de richting Kruijf te kiezen? En dan maar hopen dat Van Gaal nog blijft. Nou, dat heb ik al gezegd. Dat is een lullige opmerking. Tegen ten haven. Nee, dus ja, dan moet ik wel voor Kruijf gaan kiezen. Maar ik heb ook al gezegd... beide. Heb je dan ook veel vertrouwen in dat het goed gaat? Met Ajax? Ja, ik denk ja. Dat, een, dat beide uh, Ajax naar de top van Europa kunnen brengen. Ja? Alleen is er een andere methodiek, andere systematiek. Het zou okay, op een heel een andere ding manier. Daar dan over. Maar is het dan niet een cruciaal verschil? Hè? Je zegt beide capabel. Nou, dat zou heel goed kunnen. Is het dan toch niet een cruciaal verschil dat de ene van Gaal... vanaf de eerste dag dat hij daar zou zitten als een bok op de havenkist zit? Algemeen directeur, elke dag uh, op de club. En de ander uh, krijgt natuurlijk toch talloze malen, heeft aangegeven... dat die Tijdelijk zich ermee wil bemoeien en dan zich op afstand begeven. Maar daar heeft hij Berg jong toch voor naar voren geschoven. Ja, oké, okay, maar dan voor moet je dus bijna gaan afzetten tegen het ja. verhaal. Of die net zo goed zijn als. Ja, de taal. maar goed, er is een verschil. Ja. ja, maar dan moet je kruiden. Op afstand doet hij het dan. Nou, dat kan wat net, net zoals een raad van commissaris. Op afstand. Uh, wat, bezig wat nog niet echt belicht is, is, is natuurlijk ook dat uh, Verhaal heeft natuurlijk al een directiefunctie vervuld hè, bij, uh, bij, uh, bij Ajax als, uh, als technisch directeur. En ik ben wel heel benieuwd of hij wat hij daar nou van geleerd heeft. Uh, hij staat niet bekend om uh, in die zin. Uh, of om zijn kritische zelfblik... He, zijn, zijn weg is de, is de enige weg naar Rome vaak. En dat ging natuurlijk compleet fout. Hij ging uh, nou, een, -Koeman die. Uh, ja, er is een legendarisch trainingskamp geweest toen. Uh, waarbij uh, Van Gaal letterlijk steeds verder naar het veld schoof. Iedere dag kwam je naar de training kijken als directeur. En dat stoeltje waar hij in zat, dat, ja. dat ging iedere dag een paar meter meer naar het veld. En aan het eind zat hij aan de zijlijn zich met de training te bemoeien. Ja, maar ja. er is een essentieel ja. verschil tussen algemeen directeur en technisch directeur, denk ik. En bovendien is Ajax in een, wel in een situatie dat je gewoon knopen door moet houden. Op die manier toch, gaat. De is toch meer voor de algemene zaken. dan. En Louise zal die, die zal ongetwijfeld zitten met het voetbal gaan boeren. Ik ben heel benieuwd of hij uh, ja, hoe die, hoe dat hoe ja, dan met Frank de, de Boer is. Dat is heel interessant, dan. omdat je, je blind, je hebt Frank de Boer. Uh, en uh, ja, van Gaal. Ik denk eerlijk gezegd dat de relatie van Gaal-Frank de Boer misschien dan wat makkelijker zal lopen dan toen tussen Ronald Koeman en Vergaal. Maar... Ja, dat, dat absoluut, ja. ja, ja maar die zijn natuurlijk heel goed met elkaar. Die gaan heel ver ja, terug. En maar die zitten ook op één lijn. Dat is wel een interessant ja. punt. En, ja, ja. Ja. ja, maar je goed, Sturkemoem, zeg je net, algemeen directeur. Nee, die is ad interim ad, uh, algemeen directeur. Want Vergaal wordt het. En dan gaat hij ik weet, de commerciële zaken enzovoort doen. Ja, ja. stop. Klaar. We houden erover op, op. Want we, we hebben nog andere dingen ook te, te bespreken over de afgelopen week. Morgen ongetwijfeld meer. Oh, <laughs> on, ja, morgen ongetwijfeld meer. Uh, nee, na de slok. ledenraadvergadering. Uh, goed, even een slokje uh, water. En dan kunnen we het gaan hebben over het Nederlands elftal. Uh, 3-0 verloren. Uh, leuk onderwerp trouwens. Uh, tegen Duitsland ook dat nog. In Hamburg zag de bondscoach Bert van Marwijk weinig kans tegen dat sterke Duitsland. Nee, ik, uh, we hebben dik verdiend verloren. Over het algemeen leg je daar misschien makkelijker bij neer. Maar. Het is wel heel pijnlijk. Um, terwijl je de wedstrijd, denk ik, niet eens slecht begint. het eerste kwartier, we krijgen ook de eerste kans. En daarna zijn we um, op details afgetroefd bij de goals. We geven gewoon twee goals weg. En daarna wil je gaan ze, willen we forceren. Moet je niet doen. Je moet vanuit je organisatie blijven spelen. Willen forceren, dan worden de linies te groot. En dan zijn zij op hun sterkst. Als jij onnodig balverlies leidt, ergens onderweg in de opbouw. Maar nou, dat hebben ze wel laten zien dat ze dat goed kunnen. De bondscoach Bert van Marwijk. Uh, ik heb verschillende mensen om mij heen horen zeggen... ik ben blij dat dit nu gebeurd is in een oefenwedstrijd... want nu zijn we tenminste wakker, Ton. Nou, maar goed, dat wordt vaak al gezegd. Hè? En dat is helemaal geen argument. Ze hadden al wakker moeten zijn. Hoe kan je nou niet wakker zijn tegen Duitsland? <laughs> Terwijl ze dat van tevoren al gezegd hebben. Maar ik zie dat... Nee, kijk, ik vind toch dat men te gemakzuchtig erover praat. Ik zie nu een trend. Ze hebben twee wedstrijden van twee, twee blokken van twee gehad. Dat begon tegen Moldavië. Tegen nummer 123 van de wereld win je net met 1-0. Schandaal. Dat had ik als coach... Ik geef geen kritiek op Van week want ik vind het hem goed doen. Maar ik als coach had meteen ingegrepen. Ik had die trend niet laten voortduren. Hoe, hoe nou, had je dan ingegrepen? Wat had je gedaan? Nou, ik... Uh, ik ik had de jongens te verantwoorden geroepen. Ik had veel scherper geweest. Hè? Op training of waar dan ook. Hè? Ik had het heel erg hoog opgenomen tegen Moldavië. Nou, Zweden, daar werd weer van gezegd. Want alles wordt gebagatelliseerd, Zweden. Ja, we waren al geplaatst. Maar je verliest wel je ongeslagen status. Dat vind ik zonde. Dan komt Zwitserland. Vond ik onthutsend als die even gingen pressen. Hoe Nederland eruit kwam. Ja, maar we waren niet gemotiveerd. En nu komt Duitsland. Dat was naar mijn... Iedereen een afslachting. Gewoon een afslachting. En dat kan, dat kan je niet bagatelliseren natuurlijk. En nog denk ik... Ja, want nu zie je Duitsland echt als favoriet naar die Europese kampioenschappen gaan. Spanje ook natuurlijk. En Nederland een stuk erachter. Toch denk ik dat ze nog kans hebben. Als ze dat nu maar weer een blok van gaan maken. En een echt team van gaan maken. En het hoge gemiddelde uitbuiten. Simon Zwart-Kruis, uh, Van Marwijk had moeten ingrijpen eerder. Nou, ik, ik weet dat hij wel heel scherp is geweest. Uh, al, uh, al eerdere, eerdere Interlands. Uh, dat, zie, dat zie mij niet op tv helaas. Maar dat schijnt er heel, uh, heel mooi uit te zien. Als hij zijn spelers op scherp zet. Dat is natuurlijk natuurlijk zijn stokpaardje. Uh, dat dat iedere wedstrijd, ongeacht de tegenstander... Onge, ongeacht het moment, de plek... Uh, dat, hij, dat hij dat maximale wil zien. En het moment dat hij dat er een beetje uitziet ziet sluipen... juist dan treedt hij op meteen. Het is wel zorgwekkend dan als je net hoort wat ton ja, gaat. Ja, nee, dat is dus blijkbaar, blijkbaar niet lukt. Nee, sterker nog, hij was er in eerste instantie ook nog blij mee. Uh, zeg maar. dat, hij, dat hij nu echt een concreet concrete punten... waar de spelers mee om, om hun oren kon slaan. En uh, Het heeft alleen niet tot verbetering geleid. En dat is ja. voor hem natuurlijk een wrange constatering. En uh, nou ja, waar we het uitzending mee begonnen, dat er dan na afloop ook nog spelers zijn die, uh, ja. die dat gewoon staan te ontkennen. Maar onder de aanvoerder dan, uh, dan heeft benen. Dan heeft hij nu al wat te doen, van ja, Mark. Arno, al. vind je het inderdaad goed dat het nu gebeurt? Nee, ik vond het helemaal niet goed. Ik, uh, ik heb me kort. Maar als het, als het, dat, ja, nou, nee, nee, dan dat dan dan zij de vervolgdrechting hebben van. Laat het dan nu maar gebeuren dan in de op finale TK. Ik geloof er helemaal niet in. Dat is volgens mij een psycholo <coughs> psychologisch effect uh, waarvan ik niet denk dat het bestaat. En je kunt ook vragen of er misschien toch niet iets meer aan de hand is. De Duitsers ja. waren echt uh, sneller, uh, bewegelijker uh, als je spelers tegen elkaar moest afzetten. Van Bommel schrok ik echt van. Ik dacht ja, van ja, toch oppassen. Strootman uh, ook trouwens. Stonden Strootman daar aan, ook, handelingssnelheid. Ja. Gewoon echt bewegelijkheid in de duels. Van Bommel moest heel veel overtredingen maken. Ja. Net te laat, vasthouden, overtreding van achteren. Matthijs in het centrum van de verdediging. Waar we wel vaker misschien wel ten onrechte twijfels over hadden. Omdat hij dan juist weer boven kwam drijven. En, die en nu man was het onthutsend, lopen? onthutsend uh, zwak. Dat je echt denkt van, zo'n uh, Douglas uh, uh, kan spelen. Of uh, dat je misschien wel terug moet vallen naar concept, zeker op een EK met de jong weer vlak voor je centrale verdedigers. Omdat je ziet dat de centrale verdedigingsduo... in dit soort wedstrijden tegen Duitsland... straks misschien Frankrijk, Italië, Engeland, noem ze maar op... tekort gaat komen. Zou je misschien weer iets, weer iets meer terug moeten... en dan gokken op de Van Persies, Robbal, als die fit is... afverlaai, die natuurlijk wel heel goed kunnen voetballen. Maar op het middenveld, Strootman, Van Bommel... Nou, dat zag echt heel zwak uit. Ja. Wat is de invloed van uh, de afwezigen? Van Robben, Avelij, uh, Van de Vaart, van Persie? Ja, er maar meer duidelijk. Ja, die die mis je natuurlijk ontzettend. Als je ziet met welke aanval ze, ze de wedstrijd eindigde, Dat was met Babel op links, uh, Roy Beres op rechts... Uh, Luc de, de Jong de Spits en Wijnaldum daarachter. Ja, dat, daar ga je geen Europees kampioen mee worden. Dat is duidelijk. Ik, ik keek even naar de reservebank van die Duitsers. Bij een hemel, wat een kwaliteit zeg. En die, die hadden ook bijvoorbeeld gewoon nog... Zwijnstijker en Laam uh, geblesseerd. Hmm, ja. Dus Nederland kan zich veel minder veroorloven op dat gebied. En daarin kijk, in tegen tot zijn spelers in de Hamburg, vind ik Van Marwijk meestal wel, wel realistisch. Die gaf dit al aan toen hij, toen hij begon als bondscoach. Wij kunnen ons, ons echt niet heel veel permitteren. Op het WK hebben ze echt ontzettend veel geluk daarin gehad. Dat, zoals Robben was fit op een gegeven moment. Uh, weet je wel? En F Van der Vaart ja, was, dat was dat fit, wel? wat hij ook niet, niet vaak is. Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. <laughs> maar geval heeft meegedaan en, en gescoord en noem maar op. En dat, ja, toen viel het even in het pulletje allemaal, maar dat is natuurlijk veel vaker niet dan wel het geval. Ja. Dus Speelers, de baas, speelde de Duitsland eigenlijk niet op de manier zoals we eigenlijk Nederland graag zouden zien uh, spelen? Uh, ja, iets, ja, hij speelde iets meer countervoetbal, iets meer reactievoetbal. Maar goed, dat, dat, dat deden ze wel zo uh, tot in de perfectie. Een hoog tempo. En, ja, en er zit ook, uh, inmiddels ook ontzettend veel creativiteit en, en technisch vermogen in die ploeg. Dus in die ja, zin. En, van en Marwijk heeft veel talenten wel natuurlijk. Gutsen viel alleen maar in. Uh, Schul hebben we nog niet gezien. Ja. Gomez zat op de bank. Dus ja. Zit een veel later, ja, ja, ik denk dat, dat, dat zij echt de, de, de Spaanse economie gaan doorbreken... en dat ze dat er echt de een Duits tijdperk Kom. aankomt. Je zag het wereldkampioenschap, zag je het wel Zo. even aankomen. Ja. Maar ik EK denk, ook al trouwens ja. daarvoor. Ja, klopt. Maar ik dacht... Uh, kijk, je speelt ook tegen nummer 1 van de wereld op dit moment. Naar mijn idee. Toch eigenlijk verreweg de beste op dit moment. Ja. Dus dat moet je even... Meenemen. Uh, alle deelnemers aan het EK zijn uh, inmiddels bekend. Portugal, Ierland, Kroatië en Tsjechië uh, die lieten in die play-offs zien dat ze thuishoren op het eindtoernooi in uh, Polen en Oekraïne volgend jaar. Uh, Kroatië schakelde Turkije uit en dat betekende dat uh, Guus Hiddink uh, vertrekt bij de Turkse bond. Na een avontuur met uh, verjonging van de selectie, omkoping, wisseling van de wacht bij de bond, uh, verzin het maar. En kwam Hiddink er gezamenlijk uit met de oude en de nieuwe voorzitter.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 Maar wel met verjonging van het team. Ja, dan wil ik ook verder niet uh, jullie in de weg staan... als we ons niet kwalificeren. Waren jullie verbaasd? Ton, mag ik met jou beginnen? Dat het denk het nu eens een keer niet is gelukt? Uh, Zijn laatste keer was Rusland. en Dat was wel op de EK, heeft hij goed gespeeld, de halve finales. Maar daarna is hij op de WK uitgeschakeld natuurlijk. Dus... Uh, het, de lijn werd een beetje doorgetrokken. Maar als coach heb, kan je niet altijd succes hebben. Als hij naar zijn carrière tot nog toe kijkt, heeft hij heel veel succes gehad. Als clubcoach en als uh, uh, uh, nationaal coach. En ook een paar misses gehad. Dus dat is normaal bij, uh, bij een coach, Ardo, ik. heeft dat beeld van succescoach een beetje een deukje gekregen nu? Nou ja, oké. Okay. Een klein deukje dan, want er blijft er nog heel veel uh, over. Ja, ook, ook hij kan niet toveren. Uh, dat is wel gebleken. Het is niet zo als je een um, niet zo'n heel goed elftal uh, hebt. Niet zo'n goede lichting, hè. Turkije heeft dat echt gewoon. Kijk maar naar de prestaties van de Turkse clubs. Kijk maar naar welke spelers er in het buitenland bij topclubs spelen. Dat is ongeveer nul. Uh, ja, dan, dan, moet je, dan zou het heel knap zijn als je het EK wel had gehaald. En dat is hem niet gelukt. Maar oh. ik denk dat hij daar ook niet zo, uh, zo wakker van ligt. En Turkije gaat zich nu op de jeugd storten. Uh, hij is niet in staat geweest om heel veel jeugdspelers te laten doorbreken. Hij hield in de eerste wedstrijd ook echt aan de oudere spelers uh, vast. Dat waren echt de spelers van het laatste uh, was het EK. Uh, en ja, dat, dat is gewoon niet de top. Uh, Touran, allemaal leuke spelers, veel individuele kwaliteiten. Maar niet allemaal een echt niet echt team. Nee. Geen grote topschutters in het elftal. En tegen Kroatië. Kroatië had echt een goed elftal. Nee. Ja, het, ja, het is een, een kwaliteitsverhaal Koolig, ook, inderdaad. Ja. Zeker in die play-offs. En hij heeft echt de pech gehad, uh, Guus. Dat vanaf het moment eigenlijk dat hij daar begon, dat het... Uh, dat, ja, dat, de, de, de... De afkalving begon in het Turkse voetbal, zeg maar. De competitie ging achteruit. Gewoon het algehele niveau. En dat, ja, ook hij kan daar geen, geen superploeg van maken. Maar goed, wat Kwaad Bloed heeft gezet... is ook dat hij va vaak niet daar was, natuurlijk. Hè? Ja, maar dat kan je, ik weet niet of dat zo is, Ton. Inderdaad, dat is wel gezegd. Ik had de indruk dat ja. hij hier in ieder geval veel meer was... dan bijvoorbeeld in, in Rusland... Ja. Ik weet dat hij toevallig een tweede team heeft opgestart. Wat er niet was. Hè, met Van Hoydonk ja. En met Voort Oesta. Volgens ja. mij die daar de leiding over hebben. Waardoor jonge Turkse spelers in ieder geval ook wat meer uh, internationale wedstrijden spelen. Uh, dus hij heeft volgens mij wel echt meer gedaan dan zich alleen met het eerste. Aantal... Moeit, maar je ziet dat het eigenlijk niet uitmaakt. Ja, want ik ik zeg zelf... niet dat het waar is. Maar hij was nee, zeer, zeer populair daar hoor. Ja, Terwijl wel als je een goede staf hebt. En dat, daar zit ik altijd heel goed in geweest. En goede mensen om zich heen verzamelen. Dan die, die bekijken dan de wedstrijden en de spelers ook namens jou. Die vertrouwen je hun orde daar ga je dan op af. Dus ja, daar, daar, daar stel je ook een staf voor samen. Ja, maar, maar wat jij vindt... zegt is toch eigenlijk ook wel weer, ja, dat is ook wel weer logisch. Dat is opportunisme in het voetbal. Hij ja. had een heel goed contract. Hij verdiende heel veel geld, dat weten ze in Turkije ook. En hij heeft het EK niet gehaald. Nee, vind je het gek dat ze hem niet uitzwaaien op het vliegveld? <hums> um, u luistert naar het Sportforum. Simon Zwartkruis, Arno Vermeulen en uh, Ton Boots hier aan tafel. Even over het EK, want we weten nu wie er allemaal uh, meedoen. Wie zijn nu, even kort, de, de, de kanshebbers? Arno, het begin bij jou. Om Europees kampioen te worden. Ja, maar Portugal is er nu ook bij. Hè? Ja, nee, nou, is Gelukkig het soort, maar. Thuis, hast, ja, heel lastig, elftal. Maar ja, er zijn denk ik twee echte favorieten overgebleven. Duitsland en uh, Spanje. Wij moeten nu even plaatsnemen in het rijtje van Engeland, Italië. Frankrijk. Misschien zelfs wel Portugal. Nou, Frankrijk heb ik niet zoveel vertrouwen, maar kan. Hm. Uh, in die groep zitten wij en, en Spanje en Duitsland. Dat zijn echt de twee te kloppen teams. Ja, Italië begint ook weer wel weer ja. een, uh, zelfs leuk om naar te kijken. Het is ongelooflijk, maar het uh, dreigt echt een, een leuk voetballer... Je bedoelt voetbaltechnisch vroeg, uh, niet het opgebouw. shirt, uh, mag ik, Voetbal ik Voetbaltechnisch leuk, niet het shirt uh, om naar te kijken. Nee, het, het spel, ja, zeker. Ja. Ja, nee, maar dat, dat zijn we natuurlijk niet gewend daar. De, bij, ik denk dat, dat dit, dit nog even wat te vroeg is. Maar ik verwacht op het WK verwacht ik wel aardig wat van ze. Maar Duitsland is... is, is de EK is, is, is, mag is, ik aannemen. Of het WK. EK. Ja, over drie jaar denk ik. Ja, no, dat, oh, no. dat, dat die nog even door moeten groeien. En bij Spanje... Ben ik ontzettend benieuwd. Uh, want daar hoor je toch steeds meer verhalen over. over de Barça-Madrid-clashes. Uh, die daar plaatsvinden. bij de onderlinge competitieontmoetingen. Maar uh, dat, dat heeft echt een weerslag, schijnt dat te hebben. in de kleedkamer. En uh, ik ben heel benieuwd. hoe. Uh, ja of dat op een gegeven moment. Uh, de resultaten gaat beïnvloeden ook. Nou, als outsider zou ik ook Italië willen noemen. Ik heb naar doelsaldo, dat zegt ook al eens vaak... volgens mij is er maar één of twee tegen in uh, acht of tien wedstrijden. Verrassend, dacht je toen. Dat is gebleven. Nou, dat is niet ja. verrassend, maar dan wordt het heel moeilijk... om van zo'n ploeg ja. te winnen natuurlijk. Ja. Ja, maar ze hebben verjongd en ze hebben echt een goed elftal staan. Ja. Dus uh, dat zou kunnen. De volleybaldames die moesten naar de florenfinale. Uh, Ton heeft het al aangestipt een tijdje geleden. Uh, in het Pre-Olympisch kwalificatietoernooi afstand doen van hun Olympische droom. Zo leek het. Maar er kwam hulp een onverwachte hoek. Want Italië plaatste zich rechtstreeks via een World Cup, waardoor Nederland naar het Olympisch kwalificatietoernooi mag. Dus toch, uitbondscoach Joop Albeda daarover. Ja, er is weer een voorbeeld van. Um...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 Bert Goedkoop. Uh, we hebben begrepen van onze mensen ter plekke dat uh, de meiden toen ze verloren hadden van Kroatië huilend de kleedkamer inging. En voordat Bert Goedkoop onze man uh, wilde te woord staan, zei hij: Wacht nog heel even, ik moet even de kleedkamer in. En heeft vervolgens tegen die uh, speelsters gezegd dat ze waarschijnlijk toch naar het Olympisch kwalificatie-terrein gaan. Wat vind je van deze gang van zaken, Tom? Nou, kijk, het is zo, ik vind het zo oneerlijk. En ik kijk naar mezelf als coach. Ik zou dat nooit gedaan hebben. He, wat je weet, de feitelijke dingen moet je vertellen. Want wat zal een volgende keer gebeuren? Hij wordt ongeloofwaardig, omdat hij niet de waarheid spreekt natuurlijk. He, maar ik heb goed, over goedkoop... Nou, dat merkte je net al, geen goed woord over, goed, goedkoop... Ja, want hij was gewoon technisch directeur. Hij heeft gemanipuleerd, hij heeft van alles gedaan. En ik kijk Arno weer even aan. Daarom heb ik nou zo'n hekel aan bestuurders. Uh, ja, dat komt door al jouw ervaring in het basketbalton. Dat kan niet anders. Nee, nee, want ik kan ook om me heen, ook in andere sporten. He, we zitten nu in maar, een... Maar, ja? we zitten, maar we praten er nu over, maar ik begrijp er nog steeds helemaal niets van. hoor. Het is natuurlijk een totaal curieuze en, en koldrieke affaire ja. geweest... rondom dat hele volleybal. Inderdaad, daar voorkomen gelijk, maar als sporter, als speler op het allerlaagste niveau... dan weet je vaak precies hoe het eraan gaat, wanneer je eventueel kampioen kan worden... vanuit de zesde klasse naar de vijfde klasse... en onder welke voorwaarden. En hier zou ineens niemand het weten... of alleen de, de bondscoach, die het dan weer niet vertelt aan de speelsters... het is toch echt belachelijk wat er allemaal gebeurd is. Maar het zou ook wel eens fijn zijn... maar het is altijd bij volleybal... dat het systeem wel helder is en dat er niet een of andere... In dit geval heb je trouwens zeer gelijk bij de volleybalbond. Uh, die die, die, die Zuid-Amerikaanse uh, baas van die bond zo'n ticket in zijn achterzak heeft... die hij dan volgens mij zelf mag schenken uh, aan, aan een land dat, uh, dat uh, 94ste op de wereldranglijst staat. Maar er moet dan ontwikkelingshulp uh, worden gegeven in de volleybalwereld. En dan ontbreekt bijvoorbeeld Nederland. Ja. Ja. Simon, ja, volg jij. wel? Hoe volg jij? Wat gebeurt ook bij het IOC. Want ik, ik herinner me dat Jury van Gelder ook die wildcard niet kreeg... voor iemand uit Kenia of Egypte. Egypte, Simon Swartkruis, maar volg jij uh, een sport waar consequent hens wordt gemaakt? Of? Uh, ja. Nou, als, uh, als de club die ik uh, voor VI volg niet de hele week in de fik staat, dan volg ik ook volleybal. Dat vind, vind ik best wel een leuke sport. En Met daarbij basketbal ook Maar nee, dit Dit is me echt ontgaan. Ik kan nu wel wat gaan roepen, maar dat is. Uh, nee, dat uh, Laten we blij zijn dat we naar het Olympisch kwalificatietoernooi uh, mogen. Er moet wel een nieuwe bondscoach worden aangesteld. Moet dat dan zo snel mogelijk, Ton? Ja, dat denk ik wel, maar. Uh... Maar dat is niet zo moeilijk. Er zijn wel twintig, dertig... zo'n goed team. We hebben hier aan tafel gehad... Pieter Murphy, maar ook Joop Alba... die zeggen, in feite zijn ze nummer zeven van de wereld. Nou, dat wil iedereen toch hebben. Dus ik zou wel kiezen voor een Nederlandse coach... want ook uit buitenland komen coaches aan. We hebben goede Nederlandse coaches. We hebben hele slimme mensen in Nederland... Dus ik zou zeker voor een Nederlandse coach kiezen. Goed, dan gaan we. Uh, ik denk dat het het laatste onderwerp is voor zes uh, uur. Nog even over Sepp Blatter praten. Daar raak je niet over uitgesproken over die man uh, baas van de FIFA. Dit keer kwam hij in het nieuws omdat hij zich uitliet over racisme in de voetbalwereld. There is no racism. There is maybe one of the players towards de andere, uh, He has a word or a gesture which is not the correct one. But also the one who is affected by that. He should say it's a game. We are in a game, and the end of the, the game, we shake hands. This can happen. Simon Zwartkruis, uh, er bestaat helemaal geen uh, racisme... er kan wel eens wat gebeuren op het voetbalveld... en dan geef je elkaar na afloop een hand... als je elkaar een uh, nigger of weet ik wat hebt genoemd... die een toevallig een ander kleurtje heeft. Helemaal niet erg, moet gewoon kunnen. Zucht. Ja, ik bedoel, hoe ver kan je buiten de werkelijkheid staan? Ik bedoel, ik wist dat deze man... Uh, dat er aan zijn verstandelijke vermogens uh, mocht worden getwijfeld inmiddels. Uh, dat heeft hij echt op, op alle manieren geprobeerd duidelijk te maken ook. En ja, dit, dit kan er dan ook nog wel bij, hè. Maar als je, zo, uh, als je hier zo op, op zo'n manier je kop voor in het zand steekt... terwijl dat echt een, echt een heel groot probleem. Is niet alleen in de sport, maar ja, in de hele samenleving. Dan, uh... Ja, ik vind de reden voor, voor ontslag. Alleen niemand kan die man ontslaan, geloof ik. Ja, nee, maar ik zou ook wel eens vinden wat... in Engeland ook. Uh, Engeland is massaal over hem heen ja, gegaan. Ja, maar die hebben natuurlijk wat rancune. Daar hangt nog wat rancune van. Kerry en Soares, ja. uh, allemaal wat zaken ja. die daar nog lopen. Aan maar waarom hebben we de KVB helemaal niet gehoord? Nou, ik net gaan zeggen. Ja, dat, ja. De, het is oorverdovend stil, in zij. Laat eens wat vraag horen als we een aantal 10 miljoen mensen wat ze hiervan vinden. En iedereen tikt op zijn voorhoofd en zegt die man is senil en die moet weg. Maar. Wat dat... had de KNVB kunnen zeggen? Nou, die hadden toch kunnen zeggen dat ze groot afstand nemen... van wat hij wat gezegd heeft. En dat je dat, in, in, dat je dat niet kan zeggen. En in zijn positie kan je dat helemaal niet zeggen. Dat mag je toch wel even van je laten horen. Ik bedoel, zij zijn onderdeel van, van de FIFA. Uh, dus zij hebben die, hebben die macht. Uh, doe wat, weet je wel. Niks doen in dit geval. Kijk, deze man heeft uh, ook over homoseksualiteit... Al, uh, al dingen gezegd. Dat je echt denkt, van, die is geboren in een dorp in Oostenrijk... met 24 inwoners. <lacht> en heeft, en de parkour, de wereld, heeft verder de wereld nooit gezien. Uh, dus, ja. Maar pak hem wel aan. En nu doet de Engelse media... daar zit inderdaad een, een dubbele bodem in. Natuurlijk ja. zijn ze wel verontwaardigd. En, en de zwarte Engelse spelers zijn natuurlijk zeer verontwaardigd. Ik heb veel verhalen over gelezen. Spelers die zeggen, mijn vader vroeger profvoetballer geweest... Eh, bananen gegooid, alles meegebeurd, gediscrimineerd. Meis nog eens overkomen. Voetballerij probeert al twintig jaar met grote acties. Football Against Racism, eh, de FIFA, rode kaart voor racisme, de KNVB. Bijvoorbeeld ja, pompen, de, pompen de miljoenen in en deze gek die... Tik dat als het ware zo weer, zo weer van tafel. Nou, bijvoorbeeld in Rusland is het echt een enorm probleem. Want hier zijn we godzijdank verlost van de bananengooierij en dat soort dingen. Maar daar is het echt gewoon wekelijks uh, schering en inslag. En uh, Nou, Rusland staat er best wel goed op bij de FIFA volgens mij. Dus nou, dat nou, is, hij zegt uh, dan weer van ja, als toeschouwers ze doen, hè, dan is het wel racisme. Hè. Maar als spelers het onderling doen. is waar uh, hebben zich nu wel tot de, de, de spelers. Maar goed, het ook. Ja, het, uh, het kan niet. En ik, ik snap echt niet. Maar dan, dan zie je ook waarom die man een dictator genoemd wordt. Uh, ja. Kennelijk durven mensen toch niet tegen, tegen hem op te staan. Want dat heeft, dat heeft consequenties. Daar zorgt hij dan wel nou, voor. Ik ben het volkomen met je eens dat de KNVB wat had moeten doen. Kijk, Engeland is ongeloofwaardig. He, ik moet nog maar eens zien wat Suarez en uh, Terry voor straffen krijgen. Maar Suarez gaat er waarschijnlijk onder lijden. Want dat, dat zullen ze nu moeten laten nou, zien ja, hoe serieus dat, ze zijn dat, in hun statement. Dus maar krijgen wel twee wedstrijdjes Vergeet niet dat wij nummer twee op de FIFA-ranking staan. Dus als wij een statement doen, dan heeft dat waarde. Dus waarom niemand uh, heeft verder naast de Engeland veel gezegd erover? Is dit een reden om uh, aan de stoelpoten van, uh, van de man te gaan zagen? Vind ik wel, zoals ze dat in Engeland Daar doen. waren al heel veel redenen voor, maar nu... Hoeveel uh, ja, redenen wil je hebben? Kom nu maar met een cirkelzaak. Ja, ja, hij, <hums> hij heeft al gezegd, ik stap toch niet op. Ja, ik, bedoel, ik wou zeggen, domme vraag. Ik bedoel, uh, natuurlijk moet die man weg. Ik denk dat Syrië je, nog eerder oplost uh, dan, uh, dat de FIFA van zijn... Uh, van zijn mannetje af is, dus het is ongelooflijk. En hij blijft zitten echt tot de laatste sneeuw. En dat is ook, ook weer een heel slecht signaal. Naar Ik bedoel, hoe kun je uh, goed bestuur bij, uh, een goed bestuur verwachten bij voetbalclubs... als, als de opperbestuurder opper zich op deze manier blijft misdragen? Dan, weer een bestuurder. Lekker voorbeeld. Zou een, zou een, kom een, maar maar in, Ton. Ja, nee, zou, okay. een, ja, nee, zou een, uh, een, een, een zo voetballer in Engeland, die zeer verontwaardigd is... zou die naar de rechter kunnen stappen? Die, die door Soares is uitgescholden? Nee, door... gewoon, een, je bent profvoetballer in Engeland... en, en je bent lid van, van de Engelse Bond. De Engelse Bond is onderdeel van de FIFA. Hè, dus je, hebt een, o, zo, je ja. zegt, ik stap naar de rechter. Ik wil niet dat die maar, baas van die Wereldvoetbalbond... Dat is, dit, maar waarom in Engeland? Dat kan het hier hoog. ook, maar omdat die zaak in Engeland nu zo hoog zijn. Maar de, de Spelersvakbond is dat aan het onderzoeken op dit moment, lastig. Ja. Oh, dus daar is al de, degelijk op hoog niveau over gesproken. Oké, okay. goed. Kort een rondje nog even uh, voor we naar de uitslagen in Duitsland en uh, Engeland gaan. Wat ga jij doen het weekend, Arno? Uh, nee, we wachten natuurlijk op wat er morgen gebeurt ja. in de ja. Ja. Amsterdam Kort, Arena. Dat Kort, zal ook Kort, voor mijn weekend hebben. Ik, oh, oké, okay, ja, goed. Ja. Dus je weet het nog niet? Nee. Nee, wordt weer een opwarm uh, maaltijdje voor jou thuis, denk ik. Uh, nou, Simon Swartkruis? ik denk de komende 24 uur in de Arena... maar dan hoop ik tussendoor nog even een paar uur thuis te gaan slapen. Ja. dan nou, ik, ik, ik ben thuis aan het slapen, maar ik ben wel, wel zeer geïnteresseerd in de Arena. Ja, wat ga je doen? Nee, gewoon thuis blijven. Ja? Oké. Okay, goed zo. Of dacht je dat ik naar de arena ging? Nee, ik denk hoe nee. zielig jij wel op de stoepje. Nee. <laughs> Dank jullie wel voor de komst. Even kijken wat er in Duitsland is gebeurd. Schalke 4 tegen Nürnberg, 4-0. Twee keer Huntelaar. München-Gladbach, Werderbremen Bremen, 5-0. Drie keer Royce. Uh, Freiburg tegen uh, Hertha BSC, 2-2. Wolfsburg tegen Hannover, 96, 4-1. En Köln tegen Mainz, dus afgelast... vanwege de zelfmoordpoging van de scheidsrechter. Om half 7 bij München, Borussia Dortmunds. Dan eh, de Premier League. City, Manchester City tegen Newcastle United 3-1. North City tegen Arsenal 1-2. Twee doelpunten van, uh, van Persie. En met zijn eerste treffer schaarde van Persie uh, zich in een illuster rijtje. En scoorde zijn dertigste doelpunt van dit kalenderjaar alleen Alan Shearer. Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy en Les Ferdinand. Die lukte dat in de Premier League. Het record staat op 36 van Alan Shearer. Van Persie staat nu op 31. Everton tegen Wolverhampton 2-1. Stoke City Queen Park Rangers 2-3. Sunderland tegen Fulham 0-0. West Bromwich Albion tegen Bolton Wanderers 2-1. En Wigan Athletic tegen Blackburn Rovers 3-3. Dat was het. Om 7 uur veel leren divisie voetbal. Met vanavond ook Ajax-NAC. Goedenavond. Sport op Radio 1.